Later nog moeten we al met het nws Journaal. Een moskee in Dordrecht is vanochtend bezet geweest door actievoerders tegen de islam. Vier demonstranten klommen op het dak en hingen spandoeken op met teksten als. Stop de islam. Ook maakten ze een Nederlandse vlag vast op de moskee. De politie heeft zes betogers opgepakt, meldt RTV Rijmond. Vanmiddag is er in Rotterdam een protestactie van de anti-islambeweging Pegida, die oorspronkelijk uit Duitsland komt. Iran belooft de komende dagen het grootste deel van zijn voorraad verrijkt uranium naar Rusland te verschepen. Er wordt in totaal 9 ton weggebracht, heeft het hoofd van het Iraanse kernagentschap gezegd. Het land voldoet zo aan de internationale atoomafspraak... dat de voorraad Iraans verrijkt uranium wordt teruggebracht tot zo'n 300 kilo. De afspraak tussen Iran en de VN Veiligheidsraad werd in juli gemaakt. Iran hoopt dat internationale sancties tegen het land nu worden versoepeld. De Rwandese president Kagame kan tot 2034 aan de macht blijven, dankzij een referendum over de verlenging van zijn Amstermijn. Volgens de kiescommissie heeft ruim 98% van de bevolking voorgestemd in het referendum. De 58-jarige Kagame is sinds 2000 president van het Afrikaanse land en zou in 2017 moeten aftreden. Dankzij het referendum mag hij zich nog 17 jaar langer verkiesbaar stellen. In werkelijkheid heeft Kagame al sinds 1994 de macht... toen hij als leider van een beweging van Tutsis... een einde maakte aan de genocide in Rwanda. NOS-sportverslaggever Gio Lippens heeft de Theo Komen Awards 2015 gewonnen. De prijs voor het beste sportverslag van het jaar. Het fragment dat in de prijzen is gevallen... komt uit Radio Tour de France van Radio 1. Lippens beschrijft de zware valpartij... waarbij onder andere Tom Dumoulin en gele truidrager Fabian Cancellara betrokken waren. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt ook af en toe de zon door. Het is zo'n 13 graden. Morgen begint met zon, maar later op de dag kan er in het westen wat regen vallen. En het is 12 tot 14 graden. Dit was het NB. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ...komen nu weer een hoop lekkere, gezellige, oud-Hollandstalige muziek. Af en toe een kerstplaatje tussendoor. En de volgende plaat is van een artiest. Twee artiesten eigenlijk. Maar deze jongeman werd op 5 mei 1959 ontdekt... ...door uh, Johnny Kraaikamp senior... toen deze jongen op de Albert Kuipmarkt stond te zingen. Hierna werd hij door Kraaikamp als uh, kindersterretje gelanceerd... ...in het televisieprogramma Afro's Weekend Show. En er werd een single uitgebracht, genaamd Droomschip. Maar de kleine jongen bracht niet door... Dat deed hij pas in 1976. We hebben het over André Hazes. De dus samen ja, met Johnny Kraainkamp, met Juanita. En toen was André Hazes precies acht jaar oud. Zo jongens, even de woordjes over horen. Wat is het Italiaanse woord voor kind? Archivo. Studeren. Studeren. Italiaans. italiana uh, En hoe groet je school je vrouw Juanita in het Italiaans? Oh, hoe durven jullie? Dat doet u toch zeker zelf ook. Guarita. Guarita. is mijn quarel, señorita. Je bent adem, señorita en fantastico. hij is een nade, señorita. Je bent vader, señorita en poetico. Fantastico Alsof we in Rome of Napol zijn geboren Zo Italiaans geen woord is gespaard De letter van een jong kan ik nooit overhoren Omdat die is. steeds andere woordjes leren Cliente. volle zeilen, is zo mooi, zee is zo mooi, zee is zo mooi, zee is zo is het waar of is zo mooi, is de zee zo blauw, en is het nou van is nu wel echt zo nauw en is de mooi, helemaal van zo of maakt de zo dat zee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 Zeg ga je mee In de Amsterdamse haat een lichte dronschip op de reed Is het waar, wist de vaar, is een huis zo groot En maakt de rode zee, echt een kreeuw zo rood En is een wapens nou echt een vis, of een zeeman?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 Zo duivies, dring niet zo duifies. Iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pik, Het zijn zulke dommeriken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd? Duifies, duivies, kom maar bij Gerritje Zal je niet vechten om eens zo'n erretje. Duifies, duifies, wat zijn ze? Zeventien duivies bovenop het dak. Oh niet zo duifies, drie niet zo duivies. Iedereen krijgt hier toch zat. Pas op mijn nieuwe sokken en niet zo sprokken brokken. Jij hebt al zoveel gehad. Duifies, duivies, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes. Populaire tv-serie Ja, Zuster, Nee, Zuster met Duifjes, Duifjes. En daarvoor twee plaatjes van André Hazes... samen met Johnny Kraikam. Toen de jongen nog, uh, toen André Hazes, weile André Hazes... nog uh, acht jaar oud was met Droomschip. En daarvoor hoorde u Juanita. En de volgende artiest is geboren als Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. Was beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy. Hij was een Nederlandse zanger en converretier die in de periode tussen de Twee Wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes horen... wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan uit 1939? Die u hier vaak heeft gehoord. Ook zoekt de zon op uit 1936. Schip vreugde in het leven. Nee, schep vreugde in het leven moet ik zeggen. Ook uit de jaren 30. En Louise zit niet op je nagels te bijten. En ik heb er andere voor u uitgekozen. die nu met Zoek de Zon. Zoek de zon op, die is een fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Zoek de zon op, die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig, zomaar om je ook een huid.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 Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind Krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdween. Alles trekt naar Bos en Zee, want daar is het weer oké okay. En de mensen die er een bloemen planten al een juik En nee, zoek de zon op, die is zo fijn Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Stapellaardig zo mooi, hou een heen. Maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar liever uit Wil je niet opstaan? blijf je maar liggen, Moet je maar weten wat er voor komt. Hé, hé, hé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 maar als je boter op je hoogte blijft, verdam maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Hé, hé, hé. Heb een hele beste vriend, die de zon in het bemint. Als zich opvindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. u brengt hem van de wijs. Zon zegt hij tot elke prijs, daarom zingt hij het kaste met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, die is zo fijn, want een beetje zon, dat schijnt een te zijn. staat de zon, maar ook in al de huid, maar als je wolken op je hoofd reid, dan blijft het allemaal niet uit. Zoek de uit. Ja, zoek de zon, die is zo fijn, maar is die fijn. Want een beetje zonder het zijn, dat moet er zijn Stapelaard aardig zo'n hoog, je Maar als je boter op je hoogte, blijft er dan maar liever uit Wil je niet opstaan, weet je maar lijk moet moeten maar weten, wat er van komt Hey, hey, hey Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken?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 Hij is meidje van het vrouwelijk geslacht. Dat liefwe na de zijje heeft mijn bol op hol gebracht. Trot al het heeft ze gebrek Dat is een grote straf. Wat los en vast dit maakt ze op, maar de rok zakt altijd af. En overal waar ze gaat op stap geeft ieder haar de rand. Sarah, je rok zakt af. Wie heeft dat gedaan? Sarah, je rotsak laat dat zo niet gaan. Toetje, lief je dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je vat, toen pas op toch Sarah, je rokzaktap, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktap, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren dronk, ik met hun op. Sarah, je rokzaktap, haal dat ding omhoog. Zo zag je vele vrouwen, maar ik laat het om die kwaad. Een vrouw die alles afzakloopt, loop je steeds mee voor schandaal. In huis op straat en in café, aan stromt in duin in bos. Ik kom de rok wel acht keer vast en tien keer sprong die los. Ik zeg ons kwaad ons met de lach wel twintig keer per dag. Sarah, je zakt af, op, die heeft dat gedaan. Sarah, je rokzaakt op, laat dat zo niet gaan. niet lief je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je wat toen valt op. Sarah, je rokzaakt op, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaakt op, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, tikken met hun linkeroog. Sarah, je rokzaakt je haalt dat ding omhoog. Kom, kiet om me, kind, kom, kiet om me in de maneschijn. Hey. je rokje, moet zo niet zitten, moet al te samen zijn. We het de de in de hinderbij, al die wind, de gaat op je hoed toch weg. En duurt het langer dan ik zeg, kind, dan heb ik van de pech. Sarah, je rok, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, zak, laat dat zo niet gaan. Toetje, lief, je, dat moet je niet doen. Nee. Denk aan de zeden denk aan je wat toevallig op. de Sarah, je rotzaktam, wie heeft dat gedaan? Sarah, je laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met hun linkeroog. Sarah, je rotzaktam, haal dat ding omhoog. In het blokje van drie hoorde je als eerste Lubandi met Zoek de Zon op. En daarachteraan... Annie de Reuven met Zeg wil je misschien even naar mijn hartje kijken. En daarachteraan de broer van Lou Bandy. Oftewel Willem Frederik Christiaan Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 19, nee, 1886 moet ik zeggen. En overleden in Den Haag op 9 april 1944. Was ook Nederlands zanger. die die periode tussen de beide wereldoorlogen onder de naam Willy Derby. Een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren het plekje bij de molen. daarbij die molen. Twee ogen zo blauw. Pinda, pinda. Lekker, lekker. En smartlappen als... Uh, Hallo bandoen. Het vrieren goeieschart, Droomland en Witte Rozen. En hij begon samen met zijn broer op te treden En toen ging hij alleen solo. Als Willy Derby. En in 1933, nee, 1937 had hij ook een groot hit. Heidewitska. En nu hoort u nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Vroeger ging alles even kalm en bedaar.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 De witska geeft gas, het dat treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis. Als per benzine in het tankje is. Hij, de witska vooruit geeft gas. Dat treuzel komt niet meer te pas.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 De Witska, vooruit geef gas. Dat oude de getreuzel, komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis. Als bij benzine in het tankje is. Hij, de Witska, vooruit geef gas. Dat oude de getreuzel komt niet meer te pas.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 Het zo oud sinds blokje is het geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik jouw ronde haar. Kreeg met te veel tranen als geen het werd genomen. Pardon. Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw Mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, vrouw met zo Kom, geeft u mij een arm. Het mag niet van de zuster, maar het is wel lekker warm.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 Pardon jufvrouw, de tram is weg, ik breng u naar de bus. Ik loop niet graag met vreemden mee, maar het is wel lekker knus. Samen met u, onder een paradu. Liederie, samen met u. Alleen in de regen je vrouw. Mag ik u een eentje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen mee. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een parafoon, je Dat is een goed idee. Maar loop een beetje sneller, want ik moet naar de wc. Zo. Televisieserie Ja, Zuster, Nee, Zuster. Met samen met u onder een paraplu. En ook hoor u nog het radioensemble. Met kom weer naar mijn eiland. CFM Zandvoort. Lieve luisteraars, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook af en toe een kerstplaatje. Want we gaan richting de kerstperiode. Nu hoort u medley uit de Jordaan. Oftewel, Kerstmis in de Jordaan. Als met kerst de torenklokken luiden... wordt het stil bij ons in de Jordaan. En dan zie ik steeds in mijn gedachten... nog mijn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 Ik zie me nog met moeder lopen Op het allerlaatste moment Om een kerstboom te gaan kopen Want het scheelde weer een cent Het fijnste van het kerstmist vieren Was die boom te gaan versieren En dan zongen we heel zacht met mijn moeder stelen als... Vergeten waar ik ter wereld heen. It's all Op 15 april 2002 ben je bekend als Anja. was een Nederlandse zangeres. En ze werd vooral bekend door de hits De Laatste Dans en Nemen en Geven. En nu hoorde het nummer. Ik heb me zo in jou vergist. En daarvoor hoorde u wil ik Alberti. Met, met kerst wil ik bij jou zijn. CFM Zandvoort. We gaan door met Helma en Selma. Met Valderi Valdera.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 Ik heb nog een paar stukjes brieven te gaan, waaronder deze. André Hazes, met een eenzame kerst. En ik zeg misschien tot volgende week, en anders zeg ik tot ziens. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stond voor ons gezin, maar dat had toch geen zin, want jij viert nu kerstfeest.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 Ja, stil zal het voor een meisje zeker wezen: met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje met de kerstlens: vader, komt toch alweer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien. In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend daar zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin? Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat Ik ben allemaal fijne dagen en een voorspoeder